De twee terroristen werden bij die actie gedood. De man die ze vasthielden bleef ongedeerd. Vandaag zijn dus voor zover nu bekend vier mensen die gegijzeld zijn gedood en drie terroristen. Bij de aanslag op Charlie Hebdo kwamen twaalf mensen om en gisteren is door een van de terroristen een politieagent doodgeschoten.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 De overheid gaat geweldsincidenten tegen moslims beter registreren. Die toezegging hebben vicepremier Ascher en minister Opstelte gedaan aan moslimorganisaties. De organisaties maken zich zorgen over toenemende moslimhaat in Nederland en willen het probleem beter in kaart brengen. De komende tijd wordt bekeken hoe er vorm wordt gegeven aan de betere registratie.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 Wake me up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 Elle est descendue là-bas dans le De retour. de retour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 I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 ZANG Get a drink of soda pop around here. 106.9 ZFN. ZFN.